PvdA-leider Samson heeft in RTL Late Night de verwensing van het opgestapte Kamerlid Usturk mogen Allah je straffen, bedreigend en doodeng genoemd. Usturk maakte zijn opmerking tegen zijn collega Marcouch tijdens het PvdA-fractieberaad donderdagavond. Usturk zei in het tv-programma Pauw dat hij uitviel tegen Marcouch na een slopende dag. Hij wilde een krachtterm gebruiken en omdat Marcouch het volgens Usturk vaak over geloofszaken heeft, besloot hij om te zeggen mogen Allah je straffen. De medicijnen die afgelopen week zijn uitgedeeld bij de sterilisatie van Indiase vrouwen bevatten een chemische stof die ook in rattengif zit. Dat heeft de hoogste districtsambtenaar gezegd tegen de persbureau Reuters. De pillen werden uitgedeeld aan de vrouwen die zich massaal in een speciaal kamp in India lieten steriliseren. Vijftien vrouwen overleden. De twee eigenaren van de medicijnfabriek werden gisteren al opgepakt voor het vernietigen van bewijs. Ook de sterilisatiearts is opgepakt.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 Er is weer verbinding geweest met komeetlanden Philae. De ESA-vluchtleiding in Duitsland heeft contact kunnen leggen. De lander onderzoekt komeet 67P churyumov kerasimenko maar staat op standby. De accu is leeg. Alle instrumenten zijn uitgeschakeld. Als de komeet dichter bij de zon komt, kunnen de accu's mogelijk weer worden opgeladen. Het weer bewolkt een regenachtig, een graad of 11 voor het vanmiddag. Later vanmiddag in het zuiden en zuidwesten droog en opklaringen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 richting Amsterdam. De weg is dicht tussen Zoete Woude rijndijk en Hoogmade. Dat komt door een ongeluk. En volgens Rijkswaterstaat gaat het nog tot een uur of elf duren voordat de weg weer vrij is. Er staat nu 9 kilometer file vanaf Leidsendam. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt het beste om langs Wassenaar over de N44 en de A44. Tot zover de verkeersinformatie.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 5, 8, Oh, oh, wat een fijne plaat dit. Hij blijft goed. John Newman, die ook met Calvin Harris muziek aan het maken. Hij is met zo'n melodramatische stem. En Calvin Harris, op zichzelf geen onaandige man. En ook nog zo'n mooie dame in de nieuwe clip van Calvin Harris. Hij is bij elkaar. Is het is een juweeltje gewoon. Je hebt geen idee hoe de nieuwe single van Calvin Harris heet. Maar in ieder dit was alleen de plaats van John Newman. En het heet uh, Chilling. de boel oplichten. Het is het tweede gedeelte van het radioprogramma. En uh, in het tweede gedeelte van het radioprogramma nemen we altijd uh, even door... wat er op de, deze datum allemaal door de eeuwen, door, echt door de hele tijd uh, heen is gebeurd. Om daar even groot aan te pakken. Zal niet echt elk puntje doornemen. En Doe die foto even weg. Ja, maar ik, ik zit te klikken de Kim en hij gaat, niet meer terug, hij gaat niet meer terug. Kim Kardashian is met de hele grote billen weer in beeld. Nee hoor, helemaal niet. Nee, oké. Okay, maar, maar fantasies okay. laten we altijd weer de bol. Goed. Nee, we weer. moeten het een beetje leuk maken voor de mensen ja. thuis. Nou, ja, het ja, is vooral heel veel gebeurd. 15 november, zeg. Neem eens even door. Wat de, is al gebeurd 319 de e dag van het jaar. Ja. En uh, er zijn nog maar 46 dagen tot het einde van het jaar. Dat vind ik allemaal weer ernstig. En hoeveel dagen tot kerst? Nou, uh, ik denk... Uh, denk uh, <laughs> Oké, okay, laat maar. Ja, 46, en 46 40 dagen dus. 46 dagen. Okay, Oké, oh, nou. Ja. Oh, uh, hoi, hoi. Wat, wat kunnen we melden? Dat vandaag iemand jarig is. En ja, misschien waren we het er al vergeten. Maar dat kan eigenlijk ook niet. Ze is jarig. Helaas leeft ze niet meer. Riek van Schagen Saatje, Hij speelde in uh, Supertje Saatje. Het is overleden in 2008... Ze was toen uh, 94 ook gewoon. Hij heeft al die ja, ja. anderen overleefd gewoon. Dat is, uh, ze was destijds vol mee. de oudste van het stel. Alhoewel Bromsnoor was misschien wel de oudste. Dat weet ik niet. Toen in die serie. Maar in ieder geval, uh, ja, die had vandaag jarig geweest. Ja, dat weet wie ja. ook jarig is vandaag. Nee. Erwin Rommel, Duitse Veldmaarschool. Ja, ik, ik heb dat zitten lezen. Die had, die had in de oorlog toch wel een ernstige belangrijke rol in, in Noord-Afrika. Maar je had toch ook een Engelse rommel? Ja, maar dit is echt een Duitse. Een Duitse Feldmarschalk. Ja. En zijn bijnaam was de Woestijnvoss. Okay. Nou, hij, had, hij, had, uh, <coughs> hij was de tegenstander uh, bij de slag uh, om El Alamein. Tegenstander van Bernard Montgomery. Zie je okay. dat? Nou, Als we toch okay. allemaal in het Duitse zijn... dan is het misschien wel goed om te vertellen... Klaus Genk van Staffenberg... Von Staffenberg, moet je het eigenlijk zeggen. Ja? Die uh, was, was ook een foute duister in het begin. Hij was wel, uh, werd wel aangetrokken door, door literatuur. Maar uiteindelijk heeft hij toch maar een carrière gestart in, uh, in, in, uh, bij de militairen. En uiteindelijk vond die eerste theorie die uh, Adolf Hitler had bedacht wel goed. Ik denk nou, misschien is het wel goed, goed voor, voor Duitsland om banen te scheppen. Maar uiteindelijk werd hij toch steeds meer, uh, meer afkeer van zijn theorie. En uiteindelijk heeft hij dus proberen een bom te plaatsen tijdens een overleg van uh, de, de Adolf Hitler. En uiteindelijk werd de tas met de bom erin... een, een pijpbom, werd verplaatst... waardoor uh, de tafel waar Adolf Hitler aan zat... als schild voor hem werd gebruikt. Dus overleefde de Adolf Hitler de aanslag. En deze van Staffenberg dus niet. Dat is wel duidelijk. Maar die had een hele oh. groep om zich heen geformeerd. Hij was niet alleen, hij was met hij is, echt meer... Uh, Staffenberg is toch... Uh opgepakt toen ja hij is opgepakt ja. en is in 1944 is hij uh, Ge en, uh, maar hij heeft, het, hij heeft het wel echt goed aangepakt. Hij heeft meerdere mensen uh, in het Duitse leger hebben eraan gewerkt en om dat voor elkaar te krijgen om hem uh, uit de weg te ruimen, Adolf Hitler. Maar dat is helaas niet gelukt toen. Nee, nee. Ja, zijn er nee. echt zoveel geweest. Maar goed, er is wel een standbeeld voor, voor hem opgericht. Goed. Ja, wie meer? zijn er nog meer ja? Uh, nou, wat nou, is nou ik heb wel uh, vandaag is de dag dat. Uh, de schildpad uh, Henriette, ja, uh, die wordt uh, vandaag uh, in 2005 uh, 175. Wat zeg je? 100, 100 dan denk... 175. Ja, hij zal ja, ja. overleden zijn. Zo? Ja. Plus tien, hij dus zou 185 worden zijn vandaag. Ja. Oh, 184. Oké. Okay. Uh, en daarmee wordt het, de oudst, is het mogelijk de oudste levende dier hier ter wereld. Nou, nu niet meer, maar toen. Uh, toen. Ja. En ja, ze weten het natuurlijk niet helemaal zeker, want misschien ergens onder in de zee. Oh, ja, dat de... monster Nest. Daar zijn weer nieuwe beelden van. Dat ja. zou dan het oh, oud van ja, zijn. Ja, ja. ja het, is echt, het blijft boeien gewoon. Ja, maar het ja. is ook Harriet. Dus deze, deze dacht eerst dat het een man was. Maar uiteindelijk is het een vrouw. Dus een mannetjes uh, schilpad. Die is meegenomen te zijn door uh, Darwin. Ja, oh, klopt, okay. ja, klopt. Dat is echt een leuk verhaal om er even te lezen. Precies. Uh, Darwin is wel degene altijd zoiets van... Uh, als hij iets uh, interessants zegt, dan dacht je mezelf oh, hey, leuk. Dat nee. is leuk. En meteen... Hop, doen we weer. kijk wat erin zit Soepje maken, Soepje. lekker. Dat mm. had niet, maar hij wilde ja. gewoon alles onderzoeken. Dus ja. Harriet heeft echt geluk gehad. Die heeft er een mooi leven eraan vast kunnen plakken. Precies. Nou, normaal. Ja, hebben ze er nu wel open gesneden? Ja. Nou, waarschijnlijk na... Nou, ze zat een hele zeldzame ziekte ook, hè? Ja. Dat kon de, bijna niet voor bij Schild. Toen van. ze dood ging hebben ze gekeken. Er zat een chip in en daarom bleef, bleef ze zo lang leven. Oh, Oké. Okay. Nee hoor, geintje. Ja, geintje. en dat was de Intel ah, 404-processor... die vandaag werd uh, geïntroduceerd ja, precies. Die in die 1979. Ja, klopt. Het ja. ja. is wel een belangrijke processor... want dat is eigenlijk de grondlegger van wat we nu in onze uh, Alles telefoons zelf. hebben. Ja. En de Schildpad werd ook opengesneden met een mesje van... Ja, van Gillette. Een veiligheidsmes van Gillette. Vroeger ging er, er nog wel aan toe. Met Tijdens het scheretje. Oh, wat voor nou Weer een, weer een weer oor eraf. Maar uh, toen hadden ze de veiligheidsmesjes bedacht. Patent op aangevraagd. Man. 1904 was dat. dat en in 1492, het? dat is ook wel een, hele, wel, wel een mijlpaal. Want het heeft de geschiedenis enorm veranderd. Ja? Maar Christoffel Columbus in zijn scheepsjournaal. Notitie van een curieus <coughs> gebruik onder de Indianen. Het gebruik van... Tabak. Ik ga even op. Nou bedankt hoor, Christoffel. No. Nee, bedankt Indiana. Indianen. Die ja. hebben ervoor gezorgd. Ja, ja maar hij heeft, hij heeft, als hij het niet had genoteerd, dan was het daar gebleven. Ik zit ook wat te denken. Uh, anders hopelijk, uh, had ik niet de naam Toebak gehad. Nee, precies. Want ja. mijn naam is Toebak en dat is afgeleid van uh, tabak. Indonesisch tabak. Ja, hè? En ja dat, is, dat, dat, dat hangt allemaal weer samen. Verder, uh, die jarig zijn, ik heb er nog een paar namelijk. Jan Terlouw is vandaag 83 geworden. Oh. Uh, Paul Raymond. Echt, dat is mijn held gewoon. We zijn namelijk de Britse porno koning. Hij is in de jaren 50 in de Soho-Londerswijk begonnen met een striptease. En uh, ja, dat is echt uh, vette shit man, die Paul Raymond. Hij is uh, ook 83 geworden, net zoals Jan Terlouw. Uh, Petula Clark! Ja. Is Petula Clark, hoe ging dat ook When weer? Alone, ja, zo ging dat. Life is you you can go Had het debuut in uh, 1942. Was met haar vader meegegaan naar een uh, BBC-uitzending. Was toen 10 jaar oud en uh, debuteerde daar. Iedereen, iedereen is gek van Echt zo brutisch. Oh, oh, een, een pak suiker is minder zoet. Uh. Ja, precies, ja. <laughs> dat denk ik ook wel. Ja. In 1945 is ze uh, geboren. Annie Fried Linkstad, een Noors zangeres. Maar sinds toen ze 14 maanden was uiteindelijk was naar Zweden verhuisd. En daar kwam ze in de gelukkige omstandigheden... dat ze uiteindelijk uh, in Abba ging zitten. Ah, oh, Abba. Ja. Kijk, dit is Friede Alleen. Misschien wel de beste plaat van de hele carrière van Abba en Navida. Something's going on. Ja, dat was altijd de vraag. Wat, wat hadden ze nou met z'n vieren? Deden ze een of zo? Dat was altijd heel spannend. Dat Was één grote swingerparty. Ja, de nieuwe ah, buren, precies. Ja, ja, ja. Um, verder in 1969 werd hij geboren. Al Dirty Bester, ofwel Russell Tri uh, Tyrone Jones. Dat was echt de naam. Al Dirty Bester. Helaas leeft hij niet meer. Hij is in 2004... Neergeschoten zou je denken, of neergesabeld, nee. Een uh, mix van cocaïne uh, en een of andere uh, pijnstiller werd hem te veel. En okay. al deurde best, je beste dat je denkt: daar ben ik ervan. Nou, van deze plaat. Beetje als superstar. Oh. Een beetje vrouwelijke stem, hè? Nee, goed, hij is de producent hierachter natuurlijk. Oké. Okay. Ja, dat is het meer. En vandaag is ook BF van der Maat. Ja, denk je BF van der Maat, wie is dat? Maar ze was als zangeres vooral bekend als liedzangers van Won Ton Ton. Oh ja! En uh, oh, ze zong voor dan zong ze bij Ciao Ciao. En uh, zij heeft dus ook uh, meegespeeld in de film Coco Flanel van Urbana. Ja, Eigenlijk leuk. Zijn het Chinezen? Ja, ja, ja leuk, leuk is dat hè? Ja. Maar ja, ze is, uh, vandaag is ze uh, 54 geworden. 54. Ja, en wisten jullie trouwens dat vandaag de Belgische Koningsdag is? Hé! Hey. Oh, echt waar? Ja, ze vieren het wel minder, overduidelijk minder ja, <laughs> enthousiast ja. dan wij? Ja. Ja, dat uh, is ook een Het is Koningsdag. Oké, okay, ja. grappig. Uh, vandaag uh, wordt hij veertig. Je Chad Kroeger. Ja, uh, Chad, te kijken. Chad Kruger, wie is dat ook weer? Nou, dat is van deze plaats. Is Die boze man in muziek. Oh, Echt een hele stoere man. Oh, wat lekker ding, zeg. Wow, oh, Wow. Heel de muziek. Helemaal los. Ja, hij is samen met zijn armen. Ja mm. precies tattoos. Uh, hij is, uh, hij is uh, samen met zijn halfbroer Mike Kroeger hebben ze dus toen uh, uh, Three Doors down of Nickelback hebben ze opgezet. Nickelback. Ja, <laughs> Nickelback. Oh. En het, hij klinkt als heel heftig deze Chad Kroeger, maar nog niet zo heftig als deze. Dus namelijk uh, zijn broer, je mocht niet meedoen. Freddy Krueger. Nee, die was ook niet jarig vandaag trouwens hoor. Ik uh, <laughs> <laughs> heb hier nog één ah, verjaardag. Een je dit. <laughs> voor de sporters onder ons nog een verjaardag. Ja. Uh, John Heitinga is jarig vandaag. Het is een bekende voetballer. Die kennen ja. jullie toch wel? Eh, uh, tuurlijk. Ja, ja Joko oh, oh. Oranje ja, is hier oh, ja, gespeeld. Daar en heb ik posters van en zo. Wie? Oh. Ja. Is dat? Ja, dat zit heel bekend. Ja, ik vind hem wel bekend. Ja. Heb je een oranje shirt, ja? Nee. Ja, dan herken je <laughs> hem. Nee, een nee. rode strobtas heeft hij aan. Nee. Het is het bobo-pak, het bobo-pak wat hij nou, aan heeft. Uh, nee, dat we, is het volgens mij wel allemaal. We, we, ja, ik denk het. Ja, genoeg het nou. wat er ja. allemaal gebeurde op 15 november door ja. de jaren heen. There you go oh, sorry, ik heb hem ik eindelijk om gemonteerd. Ik denk, ik haal gewoon even een heel stuk van die nieuwe single van de Foo Fighters af. Want ik vind hem eindeloos lang. En het begin is zo raar. Dus vandaar nu gewoon. There gewoon. you go again, putting words into my mouth. This one's for you to know, and for me to find out. And all that trouble and you want about, bow. How are you gonna know till you hear Zullen we zeggen, maar hij gaat nog twee minuten door. Precies het, het, hetzelfde verhaal. Ik vond het wel mooi geweest zo. De Foo is <laughs> met uh, Dave Kroll. Weet je weet wel. Die vroeger in Nirvana zat. Jouw ja, op man, dat deed iedereen nou toch wel. Maar goed, ik wist het wel keer. Nou, toch maar ik wist je. het niet hoor. Ja, je wist het niet, hè? Nee. nee. Ja, goed, dit is echt, echt, maar een man, is goed. deze man heeft zo. Ik wist niet Nirvana. Ja. dat? klonk klok echt bitchy. Ja. Mooi. Maar, uh, uh, nee, goed. Er is ook weer een documentaire over dit album. En er is ook een documentaire over ooit een, st een studio die hij heeft gedemonteerd en in zijn eigen huis weer heeft opgebouwd. Een hele grote mengtaal waar echt de meest grote. Uh, groepen en beentjes en uh, artiesten en, uh, plaats mee opgenomen. Daar is ook nog een reel, nog wat heet dat. Uh, kijk even op uh, YouTube, dan kom je het er zelf tegen. Maar goed, dit was dus de nieuwe single van de Foo Fighters. Dus het heet What Did I Do, God As My Witness. Ja, dat is een mond vol zegt. Ja, is nou, ik vind ik een mooie titel. Ja, precies. Het is 20 minuten over negen. En uh, we zitten ons nog te verbazen over het, uh, het, het echtpaar dat uitgestapt is. Uit de P van de A. Als je het Espar. zo ziet. <laughs> uh, wat is natuurlijk weer uh, Kuzu en. Uh, uh, kijk, Oosturk. Oosturk, sorry. Oosturk, ja, sorry ja, dus voor de uitspraak. En, uh, het is niet de bedoeling dat ik het verkeerd had. Maar goed, de twee zijn er uitgestapt. En als je ze in de lift zijn ze gefotografeerd. Het, het zou gewoon een, een, een, een, uh, iets van de Goofnoen kunnen zijn. Als je ze zo ziet. Ja, ja echt. Kijk, maar heel ze op... zeiden ook: hè, mogen allerlei straffen. Oh, fout. Nou, het is, uh, ja, en gisteravond had je ook bij uh, Pau Nieuws dat ze ook. Uh, wij we werden tegen, hoezo alle mogen straffen? Dat ze allerlei mensen dan gingen vragen, weet je wel. Dat, ja. dat is wel grappig En er stond ook, hij staat ook bij de Telegraaf, heel erg sterk met one-liners. Hij komt te zijn baard in de fractie. Heel eng! En er staat er een foto in gemonteerd van uh, de partijleider, natuurlijk Diederik Samson. Die dacht ik, ja die zou het vast wel gezegd kunnen hebben. Hij kampt zijn haar, zijn baarten in de fractie. Ja, dat is toch ontzettend jaloers. Nou ja. Hij heeft helemaal niks te kammen, nee, nee, ja, uh, Nee. Nee, en dan zit hij een beetje overdreven zijn kammen. Hou eens even op, uitslover. Nee, maar je hebt hier ook inderdaad dat quote, hè, ook nog. Van, ja. uh, zij gaan, ze zeggen zelf, wij gaan zelfstandig door tot de laatste snik. Ja. Maar uh, de commentator Hans van Soes in het algemeen dacht wat die zei... Wouter Bos waarschuwde acht jaar geleden al... dat allochtone partijgenoten soms een andere politieke cultuur hebben... Een van cliëntelisme. Wat is cliëntisme? Klinkt wel heel erg. Hij, hij scheert alle, alle tonen op één kamp. Ja, dus over kam. één kam, ja precies. Oeh. Waarmee ze hun baard ook al doen. Ja, ja dat kan allemaal niet hoor. Scheer dat uh, de baard je je af? je weg. Ja, precies. Ja, Recht bij het paardje. Maar ik, uh, ik heb daar wel nog een, een aanvulling op. Ja? Want in Den Haag uh, heb je uh, bij Alfa aan de Rijn, er is er een raadslid. En die heeft dus ook uh, lopens gelden, in de raad. En uh, hij moet nu van de politierechter moet 150 euro boete betalen... tegen de belediging van Pauline Heiko tijdens een vergadering. Maar de beledigingen stonden ook echt uit variaties op het thema wijf. Van leugenachtig rotwijf, klerenwijf en kutwijf tot teringwijf. Zo, hou, Zelfs zo. tijdens een ho, politiek ho, ho, debat ho. mag je niet alles zeggen, tekende de rechter aan. Dus ik moet nu waarschijnlijk ook 150 euro, maar ik zei het niet tegen iemand. Nee, oké. Okay. Nee. Oké, okay, maar uh, doodsbedreigingen achter de rechter niet bewezen... maar de opmerking, ik kan je wel vermoorden, drukt een gevoel Oeh. uit... dat niet per se een bedreiging inhoudt. Nee, dat snap ik. Net als dat van, ik kan je wel zoenen. Dat, dat geeft ook een gevoel nou, aan, maar ja, daarom da da da doe je het nog niet. Nee, nee, maar dat vind ik wel een, een, een, fijnere een, een bedreiging. seksueel een geladen bedreiging. Dat wil dus zeggen van, ik kan je wel zoenen? Ja. Oh zo van Dan zou je hem seksueel kunnen intimideren. Vind je dat eng als ik dat zeg? Ja, dat is wel ja. de eerste oh. gedachte. Naar... Hij vindt het eng. <laughs> dat is wel eens de eerste gedachte naar seks, ja. Ik zou je wel kunnen zoenen. Oh. Ja. Ja. Vooral bij vrouwen, je moet altijd eerst goed zoenen. Uh... Nou, ja, uh... dat is echt goed leuk, hè? want uh, ik kijk iedere ah. maand. Ja, ik avond. ook wel. Ja. En uh, ik doe alles goed. Oh, nee. ik, ik, ik, weet, ik weet niet <sparmiddelijsonattan Hydro> Zegt ze ook dingen dan? Heb je, je hebt een test ingevuld. Ja, kijk, ik doe alles. Maar mij ligt dat niet. En dat nee. papiertje leg je <sparmiddelijsonen> dan gewoon neer. Bij, het, je, uh, bij je, het, het is gewoon jouw schuld allemaal. <sparmiddelijsonver> ja. ah, nee, ik doe alles goed. Volgens de link, Dus kijk jij ook maar eens wat jij allemaal fout doet. Nou, nog even wetenschappelijk nieuws. Ja. Ja. Ja. Ik moest het vasthouden van jou. Ja? Uh, er is een lichtgevend fietspad is geopend. Ah. En het is echt super gaaf. Ja. Uh, ze hebben zeg maar een soort uh, ja, kleine deeltjes in het asfalt verwerkt. En die vangen licht op op het moment dat het dag is, zeg maar. Ja? En die geven ze af, s'avonds. Letlampjes gewoon, soorten? Uh... Nee, het zijn geen lampjes. Het zijn meer een beetje die glow-in-the-dark sterren. Okay. Oh, ja, ja, okay, alleen ja. dan veel krachtiger. Ja? En um, ja, dus als je daar rijdt, dan ga je overdag... Uh, of s'nachts, dan geeft dat hele fietspad licht. En ze hebben dus een soort van sterrenhemel-effect ingedaan. <laughs> Ik zie het voor nou, me, ja. Er is er is een filmpje bij. Ja? Het is ook een reclamefilm. Volgens mij willen ze de Amerikaanse markt gaan veroveren. want het is echt zo'n suikersoet filmpje waar je zo'n oh. stelletje ziet uh, aankomen maar even fietsen. Op onze, hij staat al op onze. Facebook. Oh, Oké. Okay. Okay. En je ziet zo'n stelletje aankomen fietsen. Eentje stapt af. Het vrouwtje stap af en dan gaan ze zo heel zwoel over dat bietspad heen lopen. Oh, en dan aanraken en zo. Hartstikke leuk. Kijk maar even. Ja, dat is goed. Ik wilde wel een keer kijken. Het is natuurlijk wel de oplossing gewoon, hè. Geen verlichting meer nodig. Wat zie ik al? een nog meer rare foto op de Facebookpagina. straks man met baard uiteindelijk blootst. Oh, kijk. Jet Rabbel. I linger on to the sound of the road. There's nothing. Goedemorgen, de Pineapple Morning van uh, Jet Rebel. Wat is die man? gewoon Die, is, die is, ach man, helemaal geëxplodeerd hier in de hel. Je gaat het helemaal maken, gewoon. Onze drugs gebruikende man. Nou, zeg, hou eens even op. Ja goed, hij, hij komt wel een beetje high over, maar dat maakt ook maar niet uit. Soms door, door drugs kom je echt door de mooiste producten. Dat is allemaal weer waar. Ik kan me nog een paar mensen herinneren die uiteindelijk helemaal clean zijn geworden. Soms Donner Summer. Nou, ze had goede paard in de jaren 70 en 80, maar daarna is ze clean geworden, gelovig geworden en... En daarna nooit echt meer een knappaplaat gemaakt. Dus ik wil niet iedereen oproepen tot uh, naar de druk te grijpen. Maar uh, brengt soms wel tot, uh, tot ja, leuke gedachtenspinsels. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse Ze berichten. Uh, ja, uh, Nieuws uit Zandvoort. Ja, vorige week waar speelde hier nog Pepe Fischer? En hij uh, heeft nog steeds ooit de Ningos ons ingesproken. Vorige week zaterdag werd een aantal zeer trouwe donateurs van het KNRM in het zonnetje gezet. Sommigen zijn al 50 tot 60 jaar donateur. En het grappige is grappig, de KNM. K en, is, uh, uh, wat is het ook weer? De Koninklijke uh, Nederlandse Reddingsmaatschappij. Dat voor afkorting ook. Maar die zijn gewoon zelfstandig, hè? Die krijgen geen subsidie, zoals ik het altijd zeg. Die, die leven van donaties al jarenlang. En dan zou je denken: nou, je gaat zeker met een roeiboot, gaan, gaan ze mensen redden. Nee, die hebben mooi een materiaal. heel gaaf apparaat is dat? Echt gaaf ja. apparaat. Oh. En uh, sommige mensen donateerden dus al 50 of 60 jaar. En uh, die werden ook uitgenodigd om langs te komen. Die werden door Nick mee in het zonnetje gezet. Uh, ze kregen iets opgespeld. En ze mochten uiteindelijk een, een rondje, rondje varen. Maar even een, een toertje maken met de boot. Ja, een jakker over die golven. Dat, ja. dat, dat apparaat, dat, uh, die boot, die, die springt ook echt in die golven. Dat is echt een heel mooi gezicht. En je zou denken, die oude mensen die denken van... Nee hoor, ik hoef niet. Ik ga weer naar huis. Nee, ze gingen allemaal aan boord. Kijk. Hey, Kras knarren. Dat vind ik wel leuk. Ja. Um, ja, Ik heb een uh, bericht. Dat, uh, er is uh, nu vandaag de eerste voorstelling... het nieuwe huiskamertheatertje in Zandvoort. Wim Peters heeft een klein theater gerealiseerd. in zijn pand aan Haldenstraat 56a. Er zijn 30 zitplaten. Dat is niet ik veel. Deed. Beschikt over een klein museum... met een uitgebreide uh, collectie circusattributen. En uh, Lady Chardt gaat een optreden geven. En, uh, een dag later komt Peter Faber naar Zandvoort... om ook op te treden in de huiskamertheater... En uh, ja, er staat, de entree is uh, toch wel niet misselijk. 24,50 per persoon. Maar u krijgt nog wel sandwiches en prosecco. Oh, In de Zandvoort Nieuwsblad staat een telefoonnummer waarop je kan bellen. Dit is het Zandvoort Nieuws. Precies. Nou, nog meer uh, Marcus. zijn berichten. Oh, oh, nou. Marcus heeft even niks, begrepen. ik. Uh, er is, uh, vanmorgen is er ook een... Uh, uh, uit uh, een uitvoering in de stichting uh, Classic Concert. Dat is het Symfonieorkest in de Protestantse Kerk. En uh, ze komen morgen bij Goedemorgen Zandvoort... Komen, komen ze vertellen wat ze allemaal precies gaan doen. Okay. En dan heb ik nog een poëziecafé in de bibliotheek Zandvoort. Oh. Dat is zo op 22 november, dat is over een week. Op twee uur s middags dragen vier dichters uit Zandvoort voor... uit eigen werk. En de middag is gratis te bezoeken. Uh, het is misschien wel slim om een kaartje te reserveren... via www.bibliotheekzuidkennemorland.nl. Marco Tormes gaat optreden. En de Zesde Republiek uh, is zijn boek wat hij net heeft uitgegeven. En er zijn nog drie vrouwelijke dichters. Ada Mol, voorheen de, of nog steeds, de dorfdichter, weet ik niet. Elze Dudink en Yvonne Bijster-Bol. Die zijn allemaal lid van de dichterskring De Nieuwe Eglantier in Haarlem. <laughs> dus uh, ik zou zeggen, ga eens kijken daar. Het is om twee uur. Voor, uh, en uh, ja, volgens mij wordt het een hele interessante middag. Oké, okay. nou, ja, leuk. Verder komt Sinterklaas er aan om 12 uur. En er is iets nieuws gerealiseerd in Zandvoort. Er zit namelijk een Sinterklaashuis. Die gaat vanmiddag om 4 uur gaat open. Zit, dat is een heel bekend pand van ons. Namelijk. Daar staat vroeger uh, de, de zand... studio in. De hè? Studio in. Ja. En ze hebben daar beneden hebben ze een huis gecreëerd. Daar gaan ze allerlei dingen organiseren. Roy van Buringen, onze eigen uh, Zandvoortse uh, Bill Gates, zeg maar. Ik ben altijd wel heel uh, trots op hem hoor. Ja, hij is zo ondernemend. Uh, regelmatig weer rondmarkten. Dan heeft hij weer iets anders geregeld. Optredens ja. en zo. Nu heeft hij dus het. Het Sinterklaashuis geregeld. Het gaat om vier uur open. Er zijn nu nog allerlei voorbereidingen getroffen. En het gaat vooral voor kinderen die het minder goed hebben. Die kunnen daar allerlei activiteiten Ja, het leuke is, ik ben van de week liep ik er langs. En toen waren ze heel hard aan het behangen met Sinterklaaspapier en zo. dat was wel heel leuk. toch geen Zwarte Pieterpapieren? Nee, nee, die hadden ze wel, maar die hadden ze expres andersom gehangen. Oké, heel sterk. Dus dat vond ik Dan is hij wit. Ja, natuurlijk. Ja, en het college van BMW heeft besloten dat de biologische Markt terug mag komen. Oh, ja. Tadaa. Als, de, als Marktplein uh, heeft het college het gasthuis Plein aangewezen. De biologische markt wordt gezien als een uh, aanvulling op de reguliere weekmarkt. En zou op woensdag uh, plaatsvinden. Dus uh, goed nieuws voor echt de biologische goed markt. Het was echt een gedoe om die markt weer terug te krijgen. Zo. Oh. Ja, maar op de Allee, dezelfde dag die als die erover. andere markt. Dat vind ik wel Ja, maar het is, ze zien het als aanvulling. Ja. Dus op zich, ja. Dus als je nu, ja. Je kan dus alleen op woensdag naar de markt. Okay. Ja, ik nou. ja, ja, dus vond, vond het wel leuk. Op donderdag dat je ook die biologische pizza's. Nee, doe ik niet. Ja, nou goed, goed. Uh, de, de Pizza. Ja, vorige week nog hoopte u over de hondeman natuurlijk. Waar zijn honden uh, afgenomen? Of die week ervoor alweer geloof ik, vorige week dan nog een ingezonde brief. over. nu weer iets over een andere hond. Ezel is een prachtige hond van anderhalf jaar. Hij uh, is uh, ondergebracht in de asiel in, in Zandvoort. Hij leek al een beetje moeilijk te lopen en een beetje last. En Uiteindelijk hebben ze een onderzoek, onderzoek gepleegd. En bleek dus dat hij een nieuwe hub nodig heeft... En dat kost me een paar centen. Dat kost 3500 euro. Ja. En nu vragen ze dus aan de lezers van de Stanford's of die allemaal een donatie willen doen. Dan krijgt Eetsel namelijk een nieuwe heup. Ja, ik heb eigenlijk liever dat ze zeggen... zorg dat al die andere honden... Wat extra's krijgen, maar dat is misschien heel persoonlijk. Ja, dit is, dit is, ja, het is wel weer zo'n puntje. Ja, ik vind Dink. het... Uh, aan de ene kant worden ze allemaal uh, weggebracht. Aan ja. de andere kant moeten we nu 3500 euro bij elkaar. Dit wordt dan wel de gemeenschapshond. Ja, dat vind ik wel. Dan moet, dan moet ook het hele dorp me uitladen. Je moet in een dorpshuis onder oh, worden Nou, gebracht. we hebben echt een aantal huishoudens. En overigens mag je een nachtje slapen en zo. Ja, dan, dan, dan ben ik het ermee eens. Nee, ik, ik vind wel, als we het allen gaan betalen... Dan, dan moet je me elke dag kunnen bezoeken. Het klinkt nu een beetje alsof ze in plaats van een schenking vragen... alsof we de belasting voor moeten gaan betalen. Zo, ja, zo laten ja. het maar dat geeft geken. wel een geldelijke belasting, hoor. Als je zo'n hond... Uh, als je zijn leven redt, moet je ook voor hem zorgen. De rest van zijn leven, zeggen ze altijd. Als je iemand redt... Ik wil best wel vijf euro geven, maar dan houdt het ook echt op. <laughs> nee, nee, nee, nee, geen verantwoording. Okay. Ben ik zo slecht in. Oké. Okay. Het is tijd voor die jolandekeus. Ik, ja. ik heb het nog niet handig gekregen. Ik heb het wel meegenomen. Ja, kom erop dan. Heb, uh, altijd zo alles is oh, zo zo uitgeschreven. Dit is altijd het puntje dat niet uitgeschreven is. Dus. Ja, de, ze duikt de tas in. Dus dat uh, nee, vrouwentas, dat is altijd gevaarlijk. Ik de tas in. Ja, nou, ik heb dus deze keer een dubbel cd meegenomen van de mamas en de papa's. Ah, leuk! En dan heb je nummer 13. Van de eerste is Words of Love. En het is inderdaad van vrouwen. Die uh, worden altijd zo van die zoetgevoze dingen. Maar eigenlijk willen de heren dan gewoon dat ze voor een hem klaarstaan. Wie zijn de papa's en de mama's? Mama's en de papa's. Dat oh. is een, een band van vroeger. Ja, en dan precies, had je ook mama cash had je erbij. En uh, ja, ik, ik, het is toch wel uh, voor de ouderen onder ons een heerlijke ja, muziek. Oké, okay, wat uh, nummertje mag ik voor u Nummer 13. In, nummer Words 13. of Love. Ja, precies. Nummer 13. Het geluksgetal voor Jolande. Deze zaterdag. Hoe oh, spannend, spannend. Spannend. Oh ja. We hadden het over circus. We hadden het net over circus. Precies, er iemand thuis. Ja. Waar is de muziek? Mom is in the poppers Words of love So soft and tender Won't win a girl's heart anymore If you love her Then you must send her Somewhere Wat een oude drollige muziek dit, mamas en papa's. Maar ik heb net bijvoorbeeld deze plaat gedraaid. Want Ariel Pink, put your number in my phone. Is echt gewoon hetzelfde. This magic ja, maar dit is ik ook een oude wet een Ja, ik, ik heb daar zo'n zwak voor. Ik weet niet ja? of ik een oh. beetje een neiging heb naar de jaren zeventig. En dan in je hoofd heb je Oh ja, toen lag ik in het gras. Echt, oh, geen problemen, helemaal niks. Allemaal onzin ja, ja. natuurlijk, maar goed. Het begint ook een oudje. Ja, ik word, word oude, een oudje? Ik word echt ja. gewoon een hele oude man, gewoon echt. Ja, nou, dit was dus de mamas en de papas. En, nog, uh, nog even in je zit de hele, de hele uitzending? Ja, nou, dat is wel iets wat ik de laatste keer denk: van, ik moet niet gaan zitten, want dan, dan dut ik in, weet je wel? Ik moet gewoon wel even blijven staan. Maar dat je toch, blijf je toch scherper. Het is uh, 20 minuten voor 10. We zitten nog wat even, uh, dingen na te lezen. wat er allemaal gebeurd is afgelopen week. Crisis? Ja. Wat is een crisis? Ja, precies, blatter. Oh man, wat, wat is dat nog een, een soap daar? Hebben ze onafhankelijk onderzoek laten plegen door een journalist? Hij heeft er dus vijf jaar aan gewerkt. Heeft het, mocht niet alles nakijken wat je al zei. Hij mocht ja, alle... hij mocht niet bij de e-mails, hij mocht niet de telefoongeschiedenis. En dat soort dingen mocht hij allemaal niet zien. Mocht hij allemaal niet inkijken, uiteindelijk heeft hij toch een vrij kritische rapport geschreven. Maar had getekend dat hij dat rapport zo moest afgeven aan de FIFA. En de FIFA dacht, bedankt voor het rapport. Nou, dat gaat eruit, dat gaat eruit, dat gaat eruit. En toen gaven ze Engeland de schuld dat Engeland niet helemaal volgens de regels had gewerkt. Terwijl Engeland toch een, een van de braafste is gewoon. En Rusland die had het goed gedaan. En alle landen hadden het goed gedaan. ook helemaal geen corruptie bij Qatar. Nou, ja, het is echt te bizar voor worden, dit. Ja, maar het is ook nog, in eerste instantie werd het nog tegengehouden, de publicatie, en ja. dat is niet gelukt, want het mocht niet gepubliceerd worden door de wijnen van de krant. En uh, die hebben het wel gedaan, en ja, uiteindelijk, ja, uh, we zijn helemaal vrijgesproken. Ja, huh? dat is echt uh, Sip letter. Respect. Ja, respect. I have only asked for respect, ja, nothing, nothing more. Zullen we even twee seconden stilte doen voor Sip letteren? weet je, wel net als hij die, uh, die twee seconden deed voor manelle toen, toen hij dood was... Dan zouden ze een minuut stil te doen. Dan was het ook na twee seconden. Nou, kom hier, mijn microfoon, we gaan door. En door. Echt wat een lul gewoon. <laughs> nee, goed, hij moet wel door. Want als hij niet opnieuw gekozen wordt. Volgend jaar of zo moet er opnieuw een voorzitter worden gekozen. En hij zou eerst geen voorzitter als voorzitterkandidaat gaan doen. Nu toch wel. Ja, maar het is gewoon een kwestie van genoeg geld neerleggen... en dan word je het vanzelf. Ja, maar stel je voor als hij wel vervangen wordt door iemand anders... dan moeten ze open zaak, openheid van zaken geven... en dan komt er toch een ellende tevoorschijn. Ja. Dus hij blijft net zoals de paus zitten tot hij doodgaat. Ja. Echt. reken daar maar op. Ja, ja. ja. ja. ik reken, reken hem erop. Ja, oh, ik ben aan de beurt hoor ik. Nou, ik heb een leuk artikel nu gezien uh, vandaag in het uh, Haarers Dagblad. Dat Tooske en Ragas op zoek zijn naar een kinderke Jezus. Huh? Dat blijkt nou, ze wonen in hun eigen bloembedaal. Daar gaan ze, ze op kerstavond optreden als Maria en Jozef. Oh. In een kerstal die wordt opgetrokken uh, in de nabijheid van de Dorpskerk. En uh, ze gaan nu voor het eerst uh, Kerst in de open lucht vieren. In de directe omgeving van de dorpskerk. En uh, ze zijn, uh, er gaat echt van alles gebeuren daar. Om dus rond acht uur gaan ze uh, van start met de wandeling langs herbergen. En het kerstverhaal wordt voorgelezen in. Uh, en daarnaast is er een stal. En zou, het zou mooi zijn, zeggen ze, als we dan met een goed ingepakte bloemendaalse baby... Uh... Ja, want ze heeft zelf geen baby meer. Ze zijn al wat ouder. Ja, ze kinderen, zijn al wat ouder. Volgens ja. mij heeft ze zelf nog iets van drie kinderen gehad. En hij had er al een of zo. Dus we zijn met, uh, met een hoop. Oh. Maar ik vind het wel, wel grappig. Ik heb, uh, ik heb ze nog nooit gezien. Ik ben ze nooit tegengekomen. Ik weet ze dus toen wel... Opgesloten zat van uh, uh, I'm a Girl of zo. Oh, zei dat? Zij, dat? Uh, zij, zij heeft er ook in, uh, okay. in zo'n ding gezeten, in zo'n uh, afgesloten kist. Goed of... bezig, net als Jolande van Kasbergen. Jolande van Kabal van, van, ja, van Kasbergen. Ja, ja, ook. Je bent Jan Smet gaat toch? Of, uh... Oh, nee, nee, oh, zo. <laughs> Gek, met het kleine voetballetje. Die die Schneider, die volt, Wesley Sneijder. De Sneijder, die, die <laughs> vond gewoon weer helemaal open nu gewoon. En die worden ook altijd zo leuk nagedaan met, uh, door, uh, door die gast. Met ja, ik hoef nee, ja, het oh, ja, Carlo en Irene. Carlo en Irene, oh, oh, Irene ja. Oh, nog steeds? Ja. Ja. Ja, dat nou, ik weet doen. niet of het nog steeds zo is. Op een gegeven moment is het ook niet leuk meer. Nee. Moet ik ze gewoon even ophouden. Dan is het dat is ook leuk. Nou, uh, een beetje wat ik vertel. Het uh, Fry Arts en Cool Like Me. Echt uh, jaren tachtig uh, disco. Het is het Soul Disco. Is weer een beetje terug. Dit is de She nieuwe single. Sommige artiesten hebben toch een klassieke opleiding gehad. We moeten het altijd even door laten schemeren. Leuk, dit! Ja, het is echt een bekend beetje. Kijk, dat is niet vernieuwend. Maar in deze tijd is het iets wat anders dan die rockgitaren. De free arts. Cool, like me. I'm a cool dude. Ik op de radio. Het is kwart voor tien in Zandvoort. Straks een tien een goeiemorgen, Zandvoort! Hey! En, ja, uh, we hebben we er weer zin in? Hebben we er weer zin in? Ja. Uh, er zijn weer van allerlei activiteiten. Vorige week was het natuurlijk nog de, de Fashion Weekend. Dat is een ontzettend succes geweest. En vandaag lees ik nog in de krant dat. Heb jij toen... nog op de Catwalk gelopen? Ik heb dat vroeger wel eens gedaan, ja. Ja? Ja, yes? vroeger ja, heb ik nog wel eens op de Catwalk gelopen. Ja, een paar keer voor mij, drie of vier keer heb ik het gedaan. Voor mij op een of andere kledingzaak. Heb ik toen was in modejoes gelopen. Maar goed. Dat is niet helemaal mijn ding. Nou, nou, vandaag nog wat te lezen in de krant. dat PvdA-raadslid uh, Gert Tonen is in de pent geklommen. Hij vindt nog steeds dat, dat dat mega windmolenpark bij IJmuiden. nog steeds moet worden onderzocht. Of dat toch niet interessanter is om dat te doen. in plaats van de windmolens toch wel uh, in stand voor de keuze net te zetten. Hij ja, zegt: maar, op maar... lange termijn is dat goedkoper en levert het meer op. Maar IJmuiden die heeft al de hoogovens. Gaan ze nou niet nog meer. Uh... Deze. Zet het daar allemaal op vol, jongen. En dan trek langzaam gewoon IJmuiden leeg. Kunnen we daar gewoon één groot industrieterrein van maken? Industrieterrein van maken. Industrie, het is toch wel een groot industrieterrein, daar, toch? Daar ja, ja, ja, ja, ja. Eén grote. Maar goed, ik vind het van, uh, van tonen wel een goed idee. Ja, ja. Kijk daar nog een keer. Nou, want het is altijd zo. Heel vaak dan denk je, nou, we doen dit maar, klaar, jongens. En dan gaan ze het later weer onderzoeken. Van, nou, het had misschien toch... Ja, alleen dat is wel zeg maar, een hele drukke doorvaartroute. Dus. Ik moet nog wel even ja. melden. Hij, hij, hij was wel wethouder, hè, eerst. Ja? Dus hij heeft op dat betreft met, uh, had hij ook van alles kunnen doen, maar nu zit hij plotseling weer in de raad. Woppa! Dan gaat hij helemaal los. <laughs> nou, ja, toch goed? Nou, ik, ja, ik weet ik, ik, op die manier scoor je wel hoor, hey. Ja, Ja, dat ja. van scoor. Als je daar je mee bezig gaat houden met die windmolens. Dan, uh... Maar dat is een beetje het probleem. Dat, dat, dat, dat, vaak bij politici dat ze willen scoren. Maar. Ja, ik, moet zeggen, ik las een uh, van de kolom uh, in het uh, Sanfordse San, krantje. Dat ging over de politiek. Dat het hier een beetje rommels is. Het is nog steeds een ontzettend grote zoop natuurlijk. Nienk mij die natuurlijk nu aangifte gaat doen vanwege het lekken van informatie. Maar zij, die, die dat, dat schreef, die zei ook van... Ja, maar in Haarlem is, is, uh, is het een rommeltje. In Bloemendaal, ze noemden zo een paar andere gemeenten waar het gewoon een rommeltje is. En ik kan zeggen, in Alkmaar gaat het ook niet van een dakje allemaal. Nee, maar het zijn, het zijn ook allemaal mensen die gewoon hun werk doen. daarbij zitten ze in de raad. Ja, dat soms betekent, wel. Ja, soms nou, wel. Ja. Het is 90, 90, 90 is dat wel gewoon zo. Er zijn ja. weinig mensen die volledig nee. erop richten. Zeg. Het is natuurlijk ook allemaal hobby. En uiteindelijk kan je daar je baan voor krijgen. Als je het goed aanpakt. Het is ja, allemaal hobby, ja. Het is allemaal hobby. Ik weet komen wij ook nog wel in de raad. Nou, bedankt. Dat is zo makkelijk praten. Ja, we praten wel makkelijk. Maar uh, de <laughs> no-how ik niet, Ik denk dat het hoor. niveau omhoog gaat. Nee, dat denk ik ook niet. <laughs> Nou, wel als ik af en toe hoor hoe die vergaderingen gaan, dan gaan ze ook niet op niveau. Nee, daarom. Uh, oh, die kan toch alleen maar beter worden? Jongen, die kan ze er nog wel wat druk om maken. Jezus, hoe ze met elkaar omgingen. Nou goed, genoeg erover. Het is uh, nog even een leuk afwisselend uh, berichtje. Ja, ik, zeg, heb nou, nog wel een, ik heb nog wel een leuk berichtje. Oh, ja? uh, de Who, yeah? De Band. Oh, de, de who. who, Ja. ja, ja. Uh, die, uh, die hebben een. Uh, ja, ze bestaan al 50 jaar. 50 jaar? Jezus. <laughs> Dat is echt wel heel lang. En ze hebben onlangs een. Uh, app voor uh, de iPhone en voor Android uitgebracht, waarin je in een soort van, een, ja, vanuit een vogelvlucht, zeg maar, door hun leven en allemaal foto's en muziek en alles doorgaat. Wauw. Nou is dat op zich al leuk, alleen ze gaan hem nu ook uitbrengen voor de Oculus Rift. Dus dan heb je een bril op ja? en dan ga je erheen En ze willen er een, een dingetje nog extra in gaan zetten ja? dat je kan gaan uh, flipperen. Ja? Alleen in plaats van dat je dan achter de flipperkast staat, cool. ben je de ben je de bal? Oh, Oké. Okay. Nou, ik word al misselijk bij het idee. Oh, en krijg je ook te maken met die neef? Die neef die daarna aan je gaat zitten in Tommy, weet je? Ik ben even zijn naam vergeten, maar... Uh, fickleabout, fickleabout. Nou goed, maakt helemaal niet uit. Het is, het is leuk... Ja, ze moeten toch met hun tijd mee. En dit is een goede stap volgens mij. Ja. En die Oculus bril, wat, wat kost die nou? Want ik had gehoord van 300 euro. Ja, drie, voor, mij, voor mij 299 Hé hey man, ik ga bijna instappen. Ik heb het lijkt like echt een leuk Sinterklaas cadeautje. Ja, het is wel leuk met de tweeën, met je gamen. Ja. Bank, alle twee zo'n ding op. Ja. Ja, ja, ja. ja, ik kan nog veel meer dingen lopen. Ik denk <laughs> Ja, ja, ja. Grappig deze plaat. Tokyo Hotel. Love will love you back. En er is ook nog een andere plaat van ze. Die heet iets met guns of zo. En er zit een fout clipje bij. Moet je maar eens kijken. Moet je maar eens even kijken op Tokyo Hotel. Er zit een heel groot beest. En tussen zijn benen wordt dan elke, elke keer geblurred. En als je goed kijkt, je denkt, oh joh, ze hebben een hele grote neppenis gemaakt. En dan doet hij alle rare dingen mee. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet maken in zo'n videoclip. Dus dan gaan ze maar blurren. Denk je, ja, we dan een andere videoclip. Maar ja, <laughs> ja, goed, misschien Waarschijnlijk kan je ja. ook wel de ongecensureerde versie ergens scoren. Maar daar moet je wel je best doen, volgens mij. Ja, goed, nieuw werk dus van Tokyo Hotel. Het is de zaterdagmorgenloop tegen tien uur. Ja, dan ga je volhouden. Ja, uh, NASA die had nog een uh, klein stukje uh, terrein over. Ja? Oude uh, ja, Space Shuttle-basis. Het uh, stukje grond was uh, 10 hectare, uh, sorry, 1000 hectare, ofwel 10 vierkante kilometer. Zo. Uh, groot genoeg om uh, twee keer de mooie komeet uh, te kunnen landen. Ja, ja. Uh, dat idee. Uh, nu heeft Google heeft het uh, stukje grond overgenomen voor 1,16 miljard dollar. Zo. Uh, zodat ze dat de komende 60 jaar van NASA mogen gebruiken. Dus uh, het is nog wel van NASA. Maar... Ja. Uh, onder andere heeft het uh, stuk grond een golfbaan. <laughs> Belangrijk. En, uh, ja, en Google wil er onder andere uh, ruimtevaarttechnologieën gaan testen. En met uh, van die zelfrijdende auto's dingen gaan doen. Uh, en heel veel met robots en drones. Ja, ja. Dus het ja. wordt echt zo'n uh, techniek. Uh, maar dat Google nu ook al in ruimtevaart zit. Joh. Ja, natuurlijk. maar dat moet ook wel natuurlijk. Als je straks al die uh, Google-autootjes wil laten rijden... moeten ze wel zelfstandig kunnen rijden. Dan moet je natuurlijk dat allemaal gaan afdichten. Want als er, een gegeven moment, als er wel ongelukken gaan gebeuren... En je moet uh, op, afgaan op andere mans satellieten. Je moet natuurlijk een eigen satelliet om de... In, uh, nee, uh, de, de, ze kunnen daar data mee opvangen. En dan krijgt ze weer, ja. weer meer data over ons. Dus dan... De big data! Ja, Ja. ja nou, dat is, uh, ja, dat is nog wel een hoop uh, te doen. Uh, ik zie dat Jolande zich helemaal had uh, ingelezen in een hondje... die hyperactief door het huis aan ja, rennen was. Ja, die is wel heel schattig hoor, maar... Ja. Dat is wel een vrij lange film. We zullen hem even delen. Is echt, uh, Iedereen wil zo'n hond gewoon. Dat lijkt me we wel. Hij brengt de afval naar, uh, naar de vrouw. Hij maakt je ochtends wakker. Hij dweilt de vloer. Hij pakt de, de, de brood in de broodrooster. Noem het allemaal op. Niet zo gek bedenken of hij uh, doet het voor of je. Overigens zo'n stukje uh, zo brood. Wat zo... Iw. Door een, een hond op je, is Ja, geweest? dit is een andere. Geval. Schoon Becky, lekker maakt ook wel ja. niet uit. Maar ja. ik had nog wel wat andere berichten ja. ook hoor. Het was, het was sowieso vandaag. Dat was ik vergeten. De dag van de vermoorde schrijver. Er is uh, Pen International. Het is ook een soort vereniging die gaat over schrijven. En die hebben verschillende afdelingen en die brengen uh, elke dag brengt ze een speciaal onder de schrijvers die dus vanwege hun passie, hun beroep of hun inzet... toch vermoord zijn. En vandaag is dus de echte dag van de vermoorde schrijvers... sinds 2006. Okay. Dat is al achtste keer alweer. En uh, ja, ik vind het toch wel goed dat aandacht aan besteed wordt. Maar Net als dat, dat je ook de club van de 27 hebt, weet je wel? Oh van, ja. Uh, ja, ja. ja waar, waarom... Maar noem eens een paar... Ik heb niks met schrijvers. Kan je een paar namen noemen van die mensen... Die schrijvers echt vermoord zijn door wat ze hebben geschreven? Heb je daar echt... Uh... Nou ja, ik weet wel dat toen... Die ene man toen in de, die, die uh, over de. Uh, door de Taliban werd achtervolgd. die naar Engeland is uh, ja, gegaan. Ja, uh, Salman die, die is dan gelukkig niet vermoord, maar er zijn. Uh, het had gekund, weet je wel? Die wisten alles over de islamitische dingen. Ja. En dan hoor je hem praten. En denk je: hè? Huh? Weet oh, kan dat nou toch een Brit? Ja. Hij was ook Brits, maar dan ja. had je er wel helemaal in gelezen. Nou ja, daar zijn er zijn nog wel heel veel dingen over hem te doen. Dat je denkt van ja, waar mm, mm, mm. zien hij erop uit om gewoon te scoren met zijn boek. Dat is ook nog wel zoiets. Ja. Goed, nou, uh, dit was Toebank de Radio weer. We zijn er alweer ja. Hey, Het is toch wat? Het is nee. toch wat. hè? Nou, veel plezier met Sinterklaas. Maak er iets leuks van, hè. Iets met de schoen zetten en zo. Het feest oh, is ja. het nog niet, maar oh, ja. hij komt wel aan en zo. Ik ga vanavond mijn schoen zetten. Goed ja, ja, idee. Ik denk het ook, hoor. Ik ga hem ook zetten. Ik ga er zelf cadeautjes in doen. Echt overdreven grote cadeautjes? Nou, moet je kijken. Hé, hey, nieuwe, oh, een nieuwe eipel? Ja, ik, ik ga straks <laughs> mijn nieuwe koelkast ophalen. Misschien kan je misschien nog Dat had je niet moeten doen. Nou, goed. Uh, veel plezier dit weekend, dus. Laatste plaatje: Sint Patrick's.